Dat zullen we moeten onderzoeken, maar dat uh, gaat tijd kosten. Dat hindert toch niet? <laughs> jij, jij zijt nog jong. Maar uh, meneer Beerta en ik hebben haast. Ik geloof dat meneer Beerta in slaap is gevallen. <middels>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 het tot dan de Belgische regering Ze zijn al begonnen, zie je wel. Daar was ik al bang voor. We zijn te laat. Deze feestelijke in Brussel beter worden. Kunnen we niet hier gaan zitten? Nee, ik moet vooraan zitten natuurlijk. En dan zien ze me niet. Maar wij kunnen we toch wel hier blijven? Wij blijven hier. Voor de paviljoen van de Place Saint-Catherine, dan zijn de zamen de vrouwen van Oh, het is de portemonnee voor de heilige Het is de cinema. En Anton, ben je nu niet trots nu je eindelijk je lintje hebt gekregen? Uit handen van professor Pieters, ik wil maar zeggen. Het is geen lintje, het is een medaille. Nee, maar ik bedoel maar. Oh, ik vond het anders maar een armoedige vertoning. Als je nou toch wil eer om je verdiensten voor de wetenschap... dan had er toch wel een lintje afgekund, zou ik zo zeggen. En dit doet denk ik aan een vet leren medaille. Een lintje zal ik niet geaccepteerd hebben. Ik ben socialist en republiek. Ik ken anders genoeg socialisten... die wat trots waren tussen ze een lintje kregen. In Indië hadden we een archiefambtenaar. Dit zei een keer tegen me. Meneer, meneer, Heil, zo'n muizen mooi je hij praat een beetje zo. Is het nu waar dat als de socialisten aan de macht komen... dat ze dan de koningin vermoorden? Ik zeg ja, dat is waar, maar je mag hem niet doen. Ja, in heb ja, ik had ja, een En die kreeg van oude luid te horen... dat als hij het lef had om socialist te worden... dat hij dan niet meer thuis hoefde te komen. Heeft hij dan ook... Milsdras. Voor mij een consomé de volaille à la Royale. En daarna een Saint-Dagnon ou L'Attubrezien. Wat dat dan ook was, zijn. Daar sluit ik. Ja. En volgens mij een moderniseur de à la En drinken we daar nog wat bij? Ik trakteer op de weg. Nee, maar. Al dat ze natuurlijk omdat een beetje die medaille gehaald hebt. Zo heeft die toch nog zin. Geef u maar een coturon. Nummer 18. Zeg, ja, wat is die Pieters eigenlijk voor een man? Ik wil maar zeggen, wat moet ik me daarbij voorstellen? is een machtig man. Nee, maak niet de indruk van een grote leerling. Dat hoeft ook niet als je machtig bent. Hij heeft in de tijd kritiek gehad op de eerste aflevering van de Atlas. Nat natuurlijk, <laughs> voor dat we dat vergeten waren. Als je machtig bent, hoor je kritiek te hebben. En wat gaan jullie daar nu aan doen? We gaan hem in de redactie opnemen. Maar dat zullen we je natuurlijk eerst nog voorstellen. <laughs> hier, hier. Ik bedoel maar. <laughs> Het het geld compleet maken? Ja, ik kan helemaal niet dat. Dat hoeft het niet. Je wordt mij maar. Waarom koos ze jou nou juist uit? Ik weet het echt niet. Meneer Koning, gij weet wie dat ik ben? Professor Pieters. Juist. Ik heb van dokter Beerta gehoord dat gij een zeer groot kaartsysteem hebt. Is dat juist?